Wat ik, net had, wat ik net had gezegd over de zielen, ja? dat de zielen hebben partsoef als het ware, de hele mensheid, een partsoef, dat klopt. Maar beter te zien de zielen die alles die Adam had in zichzelf. En die later uitkwamen van hem niet naar Kilim, maar naar de lichten. Oké, okay? dus het, iedereen begrijpt het. Dus naar lichten. Dus hetzelfde je kan noemen: lichten, naar lichten, dan kilim. Dus als we kijken dan naar. Let op. Precies hetzelfde wat ik had gezegd over kelim, we gaan nu dat omswitchen naar, naar, de, naar de lichten. Dus bij het begin van de alle correcties: welke lichten, we zielen, met welke. Elke ziel heeft een bepaalde wortel. Ja? Dus. Welke lichten werden, met welke wortel naar lichten werden zij gecorrigeerd? Eerst de meest luchtige, ja of niet? De, degene die, mal goed, die, qua licht, die dan nefers. Die, die aarde, de, de, hun aard is nefers, duidelijk. Oh, en dan degene die dan van roer, et cetera. Ja? Maar de hoogste. De allerhoogste zielen, die, bijvoorbeeld, van jichida, ja, die kan, kan men niet, uh, kan men niet, als het ware, die kunnen niet aan hun trekken komen, die kunnen niet uitkomen, omdat de malgoed, de malgoed, de uiteindelijke malgoed, de malgoed, kan niet binnen zesduizend jaar, gecorrigeerd worden. Dus volledig gecorrigeerd worden. Duidelijk. Omdat we alleen in gedurende de zesduizend jaar, alleen bedienen wij ons met de atheratiesod. En niet de malchut, de malchut zelf. Maar er zijn wel zielen, uitzonderlijke zielen, die de aard hebben van de malchut, de malchut. Zoals de Rabbi Shimon was. Daarom zien we dat dit, waarom is het, aan hem is het toevertrouwd om zoger te schrijven. Want de zoger beschrijft eigenlijk vanuit de invalshoek, vanuit de gmaratje koen, vanuit de uiteindelijke correctie. En dat kon alleen gegeven worden aan die, aan die ziel, die daarmee uh, overeenstemming had naar krachten. Duidelijk, daarom kon hij, daarom had hij... Terwijl hij nog in het lichaam was, Rabbi Shimon, had hij de, deze zoger verkregen. Dat van, en hij kon ook beschrijven dingen die ook bij de gmartikon steeds gerelateerd aan de volledige correctie, aan de gmartikon Oké, okay? dat is even als introductie. En nu gaan we verder. Dus wat hij ons had verteld, vertelde net, dat in elke generatie door... De inkeer en door de goede daden worden steeds meer zielen uh, na Adam gecorrigeerd en zo so tot de Martikon. En nu 22. Heel belangrijk om dat nu volledige concentratie hebben. Want alle, alles, alles apparaat hebben we nu om dat te begrijpen goed. We nemen ik heb shamot, gevoel dat 23 jaar heb. tloyot, bahabirur, het gevoel dat heb. ik We hebben het in het dus. Kool, Eloane, Shamot. Let op. Erg, erg belangrijk nu dat je die verbinding kan leggen. Dat al deze zielen, Hagewohot, die al deze hogere zielen, met Gena 23 Jehida en Garde die vanuit het aspect, die dus de aard hebben van de Jehida en de Garde Chaya, dat wil zeggen, ja, dat is wat wij niet kunnen. Die lichten die wij niet kunnen ontvangen in de, in gedurende deze 6000 jaar. Maar dat is hun natuur. Dat is hun aard van die zielen. Van die paar euh, zielen die dan een, een aantal zielen, weinig, die dat aarde aard hebben. Alles moet. Kijk, de zielen moeten allemaal hebben. Alles wat in het hemel is. Duidelijk. Dus er zijn wel een paar zielen die van die. Die komen dan paar of heen. Die komen die hebben dezelfde aard als Yehida en Haia, Yehida en Gar de Met andere woorden, ze kunnen strekken hun zielen die komen dan kunnen strekken naar tot de um, pin Ja, Gar van de pin en Atik. zo so hoog dus Atik tot de Radla tot de tot de Malchut, waar de ware Malchut staat, kunnen ze, dat is hun aard. we zeggen, dat deze zielen, uh, tlujot, behaar dat zijn, uh, gekoppeld zijn aan de beruur, aan het uitzoeken en de ziewoegen, 24, op de Malchut, de Malchut, dus alleen deze zielen, hoe kunnen deze zielen uitkomen? Volledig. Ge volledige correctie van die zielen, van die hoge zielen. Hoe kan het gebeuren? Alleen dan, alleen op de malgoed, de malchut Duidelijk, wanneer de, wanneer de, uh, de zivouk zal zijn...